Drie uur Eefje kunnen met het NOS-journaal. De nieuwste autosleutels, waarbij de auto automatisch opengaat als de eigenaar met de smart key in de buurt is, worden steeds vaker gehackt door criminelen. Dat zegt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Er zou geen schroevendraaier of koevoet aan te pas komen. Autodieven hoeven alleen het signaal van de smart key te kopiëren. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit schat dat zo'n 40 procent van alle auto-inbraken zo wordt gepleegd.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 Het Vaticaan is kwaad op een Italiaanse journalist... die heeft gemeld dat paus Franciscus het bestaan van de hel ontkent. De paus is volgens het Vaticaan verkeerd geciteerd. De journalist had de paus gevraagd waar zondige zielen na hun dood naartoe gaan... en waar ze worden gestraft. De paus zou daarop hebben geantwoord dat ze niet worden gestraft, maar verdwijnen. De juistheid van de citaten is niet te controleren... want de journalist gebruikt geen bandrecorder... en maakt geen aantekeningen van zijn interviews.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 Vorig jaar was het spektakel in Leeuwarden. Toen waren er 16.000 mensen bij. Het weer dan. Er trekt een regengebied van het zuidwesten naar het noordoosten. Morgenochtend regent het nog in het noorden. Verder veel bewolking en af en toe zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Het weekend wordt wisselvallig. En met Pasen wordt het koud. Zo'n 6 à 7 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Max. Met Astrid de Jong. En het komend uur met Rogier de Haan van Max Ombudsman. Want drie weken geleden hadden we een uur lang radio... voor de Club der Internetlozen. Alle mensen die zich gemeld hadden en graag een keertje aandacht wilden... voor de dingen waar ze tegenaan liepen... als je geen internet wil of kan gebruiken. Nou, er kwamen toen een hoop dingen naar voren. Uh, vandaag... Uh, Komen we daar nog even op terug. En kun je gewoon weer meepraten. Pak die telefoon en bel 0800-1121. Vertel ons waarom jij geen internet gebruikt en waar je tegenaan loopt. En misschien kunnen we je helpen bij uh, sommige onderwerpen. Um, en daar is dus het komend uur voor gereserveerd, de Club der Internetlozen. Na vieren gaan we weer gewoon door met de gewone vragen en antwoorden. Maar dit is dus het moment om eventjes niet via internet, niet via de mail... niet via Twitter, niet via Facebook, maar gewoon de telefoonlijn te reageren. 0800-1121. En een appje of een mailtje, dat mag wel gewoon hoor. Als je misschien het woord wil doen voor iemand anders die wat wil kan gebruiken.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 The van de Beatles uh, was dat. En dat is ook een beetje wat wij proberen vannacht... om mensen te helpen. Ik merkte in dit programma dat er toch wel veel mensen zijn... die geen internet gebruiken. En dat die er tegenaan lopen dat je tegenwoordig... voor van alles en nog wat toch die computer nodig hebt. Uh, nou, Ik sprak daarover met uh, Rogier van de Max Ombudsman. En die zei, nou, daar weet ik ook wel het een en ander van. En zo werd geboren dat we twee uitzendingen maken... voor de mensen die geen internet hebben. De club der internetlozen. Rogier, wat fijn dat je er weer bent. Ja, hoi. <laughs> Goedemorgen voor jou, goede nacht voor mij. Ja. Um, nou, We hebben vorige keer eigenlijk al geconcludeerd... dat heel veel mensen het vooral heel erg onprettig vinden... Um, dat ze uh, worden opgeroepen om naar bijvoorbeeld de bibliotheek te gaan... waardoor je buitenshuis je administratie moet doen... wat mensen onprettig vinden... Uh, we hebben het ook gehad over het feit dat uh, bijvoorbeeld de Belastingdienst probeerde... om alles onmogelijk te maken, behalve via internet uh, ja. uh, reageren. Ja. En uh, wat wij merkten vorige keer was dat eigenlijk... soms zijn mensen niet eens zo uh, uh, opgewonden over het internetgebruik... maar bijvoorbeeld over het gedrag bij banken. Dat ze bijvoorbeeld uh, voorgeschoteld krijgen dat ze niet meer... Uh, hun accept-giro's mogen inleveren of versturen bij een bank? Zijn nou, ik denk dat uh, de, de rode lijn is. Uh, dat uh, ja, er is gewoon een ontmoedigingsbeleid. Ja. Als je echt uh, wil en het doorzetten bent, dan uh, kan je bijna alles nog analoog doen. Maar ja. het is echt. Uh, Doorzetten geblazen en de juiste weg weten te vinden. En de juiste telefoonnummers ook. Uh, ja, dat was iets hebben. wat wij vorige keer concludeerden. Hoe ja. vind je, en zeker nu met de telefoongids die verdwijnt. Ja, nou ja, daar, daar is ook weer een telefoonnummer voor. Om andere telefoonnummers uh, te krijgen bijvoorbeeld. Ja, maar dat is toch een betaald nummer. Klopt. Is een redelijk dat... duur nummer ook. Ja, daar zijn ook veel problemen mee geweest. Uh, dat zijn telefoonnummers die beginnen met 18. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld 1850 en 1888. Dat zijn betaalde nummers. En de problemen die daarmee zijn geweest... is dat je lang letterlijk aan het lijntje werd lijn. gehouden... <laughs> ja. Uh, maar daar zijn allemaal maatregelen opgenomen. Allemaal wetgeving. Uh, dus je wordt daar wel zo snel mogelijk geholpen. Uh, aan telefoonnummers. Van, ja. uh, van, van alles. Van uh, de mensen op een bepaald adres. Maar ook de pizzeria om de hoek. Ik uh, noem maar wat. Dus dat is in ieder geval een, een ingang. Om aan de juiste telefoonnummers te komen. Ja en dan kost het misschien wel iets. Een euro per, het, per uh, minuut ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, Dus dan weet je dat in ieder geval. Maar het is wel een makkelijke manier. Want soms dan denk je van... ja, ik wil iets regelen met de woningbouwverenigingen. En dan vind je alleen maar e-mailadressen en dat soort dingen. En dan is het vaak op die manier nog terecht. Nou, dat soort tips en trucs willen we geven... aan iedereen die daarmee te maken heeft. En uh, mocht je dus een vraag hebben over het niet... of juist wel gebruiken van internet 0800-1121... en mocht je er verstand van hebben, kun je natuurlijk ook bellen. Uh, ik heb ook een hoop reacties gekregen van mensen die zeiden... ja, weet je, je maakt een uitzending voor mensen zonder in internet... en zo... Um, uh, ontmoedig je mensen om internet te gaan gebruiken. Want het is natuurlijk ook vooruitgang. Het is super makkelijk. Ik merk het nu ook. Ik heb meer dan 100 brieven gekregen. Ik moet allemaal brieven terug gaan sturen. In inclusief... Postzegels die dan geen kerstpostzegels hoog zijn hoor. Ja, ja, ja. Dus het is ook wel makkelijk om een mailtje te sturen. En goedkoop. En het scheelt papier en dat soort dingen. Dus er zijn ook mensen die zeggen. Ga nou niet mensen ontmoedigen om op internet te gaan. Want het is veel minder ingewikkeld dan je denkt. Maar daarover concludeerden wij vorige week. Er zijn mensen die het niet kunnen betalen. Ja, en, ja het kost natuurlijk. Uh, nou ja, je, je moet de apparatuur in huis halen. Uh, je moet het beveiligen. Dus het kost allemaal geld. Ja. En je, dan moet je ook nog leren snappen hoe het allemaal werkt. Precies, want er hoeft maar één kabeltje los te zitten... of er hoeft maar één virus of bug of wat dan ook in je computer te zitten. En niet iedereen weet dan de weg te vinden. Daar hebben we vorige keer uh, toen... Uh, Belden mensen over studenten aan huis... dat er dat soort oplossingen zijn... van ja. bedrijfjes die uh, servers leveren... als je internetproblemen hebt. Maar nog steeds blijft er wel uh, een hoop geld bij komen kijken af en toe. Laten we eens eventjes uh, naar Piet. Want die belde met een vraag. Piet, goeienacht. Ja, Hi. nou, met de eerste conclusie om even uh, kort te zijn... ik het absoluut niet, niet mee eens, want ik heb geen internet... en bij mij zal er ook nooit internet komen. Maar, goed. maar welke conclusie? Nou, dat ik nooit aan het internet zou komen. Maar goed, dat okay. is mijn leven, maar daar wil ik het nu even niet over hebben. Ik nou ja, heb daar vraag. gaat het over, ja. Nee, maar ik heb een vraag. Ja. ja. Namelijk over het niet hebben van internet en de privacy van anderen. Want ik heb al een aantal keren meegemaakt... dat ik bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, een energiebedrijf, zelfs de belastingdienst... dat die zeggen van nou, uh, wij hebben geen internet, uh, uh, wij hebben afgesproken in onze regels dat we dat via internet doen. En als je dat niet hebt, gaan we naar de buren. Nou, ik vind dat een schending van de privacy. Heb ik daar gelijk in of niet? Nou, daarin... Ik ja. uh, snap, uh, snap de irritatie wel. Uh, het belangrijke verschil zit hem tussen... Uh, kan je kiezen voor degene die de dienst aanbiedt of niet. En uh, uh, voor de overheid, hadden we het de vorige keer ook even over... kan je niet kiezen. Je kan niet kiezen van, nou ja, ik uh, betaal dit jaar maar belasting... in een ander land waar ik dat allemaal wel op papier kan doen. Uh, daar kan je niet voor kiezen. Uh, je kan ook niet ervoor kiezen om uh, niet iets met, uh, uh, met de overheid uh, te doen. Uh, bij uh, verzekeringen uh, en andere diensten... Uh, heb je die keuze wel. Uh, dus uh, dat betekent ook dat de bedrijven die de diensten aanbieden... dat die ja, meer vrijheid hebben om te zeggen... van, nou ja, bij ons gaat alles alleen maar digitaal. Uh, wilt u dat niet, dan uh, kunt u naar een ander. Ja, ja. Zo hard is het. Nee, maar ik vind het... Ja, hoe dat? We hebben toch niet voor niks een privacywet... Van, uh, oh, gooi maar over de schutting van de buren. Nou, ik vind zelf, maar ik kan een hele discussie overvoeren... dat mm -hmm. de privacywaarkont hier eens een keer, dit een keer tegen het licht moet houden. Want heel veel niet internet zullen tegen dit soort antwoorden aanlopen. Want ik vind het gewoon schending van de privacy van de buren. Een van de privacy van de buren? Over. Ja, natuurlijk. Omdat ik daarna naartoe moet ja. op internet. internetten. Uh. Dat is het punt. Nou, maar je kunt ook naar de bibliotheek. Nee, dat kan ik dus niet. En daar heb ik persoonlijke redenen voor. Maar daar wil ik op de radio verder niet uh, nee. over uitweiden. Omdat de radio niet is om mijn eigen privacy uh, in de prullenbak te gooien. Oké, okay, maar het gaat nee, om de privacy van de bibliotheek de buren. is voor mij dus niet haalbaar. Ja. En uh, nou, dan de buren dus ook niet. Daar zijn ook weer redenen voor. Maar hmm. ik bedoel, er wordt dan gewoon gezegd. Van, gaan we naar de buren. Wij bemoeiden ons verder niet meer. Nou, A, vind ik dat geen dienstverleningen. B, ja, we hebben toch privacy? Ook de buren? Dat is mijn vraag. Ja, ik denk ook niet dat je bij de buren naar binnen mag... om te internetten zonder dat ze het goed vinden, zeg maar. Maar ik snap wel, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Um, ik vraag me alleen af, want welk bedrijf zegt ga maar naar de buren? Want ik bedoel, ik heb hele lieve buren... maar ik ga ook niet bij de buurvrouw zitten internetten. Nou, dat... Het is zelfs de, de nou, Belastingdienst die dat wel zegt. Hè? Als je ja, belt... maar met buren bedoelen ze dan. ga maar naar iemand met internet. Nee, maar die, die ja. vraag die wordt dan serieus gesteld. Uh, van, ja, hebt u niet een buurman die, uh, ja. die wel een computer heeft? Dus uh, ik, dat kan ik wel meevoelen met, uh, met meneer. Dat, dat vind ik nogal impertinente uh, opmerkingen. Ik vind het grof. Ja, ja, snap Heel ik grof. Ja. ja. Maar los daarvan kun je dan toch gewoon zeggen: nee, dat is niet mogelijk. Stel dan dat je geen buur Je ja, woont midden in ja. het bos. Ik heb geen buren. Ja, ja maar dan gaan dan... zij natuurlijk vragen. Ja, meneer, waarom is dat niet mogelijk? Ja, dan moet ik helemaal hebben en ouwe. En, en, en, en dat ben ik dus niet van plan. Want ik heb zelf ook privacy, want ik heb voor mezelf afgesproken... om dit soort dingen niet over de radio te bespreken. Nee, nee dat is Omdat ook allemaal op prima. Omdat ik niet met internet om kan gaan. Nee, maar ik denk, ik denk gewoon, weet je, het staat altijd vrij om te vragen. Dus iedereen kan, kan vragen van, ja, maar heeft u niet een mogelijkheid? En het staat iedereen dan ook vrij om te zeggen... nee, dat is geen mogelijkheid. En dan is de vraag, zeggen ze dan, ja, dan zoekt u het maar uit... en kun je dan ergens anders naartoe, inderdaad? Nou, het komt vaak wel over. valt mij op dat je je eigenlijk moet verantwoorden. voor ja, het feit ja. dat je geen internet ja. gebruikt. Ja, ja. dat gaat een stapje verder. En daarom, vond ik, de eerste verder. Conclusie, en daarom ja. vond ik de eerste conclusie. van dat mensen zeggen: ja, maar dit is zo makkelijk en dit en dat. Mm -hmm. Nou vanwege persoonlijke redenen heb ik daar hele andere gedachten over. Alleen, ik zeg al, dat doe ik geen mededeling Nee, over. maar daarom maken we deze uitzending ook... voor mensen die uh, niet willen internetten of niet kunnen internetten. Ja, dat is maar dan Ik is, kan het niet. Maar dan is het antwoord van Rogier in deze dus... Oh, dan moet je eigenlijk naar een ander bedrijf gaan... waar je wel per post of op een andere manier... of uh, telefonisch je zaken kunt nou, doen. Nou, ik weet dat bij de zorgverzekeraars... De afspraken zijn, bijvoorbeeld als het over het eigen risico gaat... krijg je het wel. Brieven mm -hmm. thuis, omdat je dan precies weet of je eigen risico je nog hebt. Maar zodra je bijvoorbeeld een dingen van de ziekenhuis voor weten... want die komen altijd wat later natuurlijk. Ja, dan is er een beleid, of het nou bij uh, VGZ's of bij... Uh, hoe heet dat je, noem maar wat. Dat er wordt gezegd van nee, dit moet je allemaal via, zelf via internet opsporen. Nou, kun je daar iets aan doen, Rogier, als ze dat zeggen? ja. Uh, nou ja, ik, uh, want dat willen ze echt niet uh, op papier nee, opsturen. Nee, nee, nee, nee. Ziekenhuisrekeningen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja. Ja. En zelfs bij Liander, ik zou die namen noemen... bij mij wilden ze de gasmeter weghalen, maar er werd daar gezegd... ja meneer, dat doen wij via internet, maar dat moet hij zelf regelen. Ja. Nou, ik heb je man door de lijn getrokken en dan mag <lacht> ik net weten. Ja. Ja, ja, kijk, dat, dat is... Dat zijn uh, van die dingen, maar dat komt meer ja. voor. Uh, dat je uh, eigenlijk wil je van tevoren, voordat je in dit geval zo'n verzekering afsluit, wil je van die verzekeraar weten. Van ja, wat, wat ja, sturen jullie wij allemaal op papier op? Hè? Ja, maar uh, zo'n verzekering is verplicht. Jawel, maar het, ja, het is ja. verplicht om een zorgverzekering te hebben... Ja. maar het is niet verplicht om bij één bepaalde zorgverzekeraar te zitten. Dus ja, daar heb je wel, wel de keuze in. Dat heb uit. ik net gezegd, maar iedere zorgverzekering heeft dus beleid... eigen risico ja. krijgt papier. Als je een andere vragen wat over het eigen risico heen gaat... dus dat betekent dat het bewijs dat daarop is, dan zeggen ze nee. Ja. Dat moet je zelf regelen via internet. Dan ja, ik, beleid... ik wil, ook, oh, ik wil ook helemaal niet verdedigen wat, uh, wat, wat uw zorgverzekeraar doet, hoor. Dat, uh, nee, maar waar... dat is landelijk beleid met ja. de zorgverzekeraars. Nou, als iemand weet wat je daaraan kan doen... dus of je je gegevens via de zorgverzekeraar... ook op een andere manier kunt krijgen... of dat er misschien een verzekeraar is die dit wel doet. 0800-1121. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik zal luisteren. Maar ik vrees dat uh, daar geen antwoord op is. Nou, misschien kan uh, Rogier daar een andere keer dan nog even induiken. Dank je Piet. Oké, okay, dag. Dag, dag. Ja, want dat is ook het mooie. Hè? De ombudsman die, uh, gaat op zoek voor mensen uh, naar manieren om ze te helpen. Dus dat hoeft niet vanavond afgelopen te zijn. Uh, misschien, Rogier, is dit een mooi moment om nog even te zeggen... dat als mensen lid zijn van Omroep Max... dat ze gewoon het spreekuur kunnen bellen van Omroep Max met dit soort vragen. En dan zijn er mensen die voor ze op zoek gaan naar antwoorden. Ja, dus wel overdag. Ja, en dat spreekuur is van is 10 tot 12. Tussen 10 en 12 s ochtends. Ja, dat is al prima, vijf dagen in de week. Dus, uh, Alle werkdagen 035 ja. 677 5511. Ja, dus 035 Hilversum 677 5511. Moet u wel lid zijn van Omroep Max, zo zijn we dan ook wel weer. Maar uh, dan kun je dus gewoon hulp krijgen met allerlei zaken... en ook die internetdingen. Dus dan hoeft het niet allemaal vannacht afgehandeld te worden... maar als iemand Piet een, van een antwoord kan voorzien... dan kun je nu wel bellen naar 0800 1121. Annemiek? Uh, ja, goeienacht. Hoi. Um... Ja, ik heb uh, een vraag en ik wil ook even op die meneer hiervoor reageren. Ja. Um, ik heb een stichting. Ik probeer mensen vrijwilligerswerk te laten doen uh, die anders uh, nergens geaccepteerd worden. Er zijn uh, vaak mensen die in schuldhulpsanering zitten bijvoorbeeld. Uh, ik wil graag dat ze bewijs van goed gedrag hebben. Dat heeft tegenwoordig een andere naam. Uh, als ik dat uh, via internet doe met hun DigiD-code, die ze niet hebben... Mm -hmm. dan is het gratis, dus het gaat om 10 mensen. En als ze geen DigiD-code hebben, want ze hebben geen internet... Uh, dan moet ik, ik weet het bedrag niet, maar iets van 40 euro per persoon... dus 400 euro betalen. Dat en dat vind ik zo ontzettend raar. En het is ook zo dat mensen die in schuldhulversanering zitten... die uh, oh. mogen geen internet hebben en geen computer, want die schuldhulpverlening is heel erg streng. En uh, het is uh, uh, ook zo dat in Rotterdam... Uh, kan je heel positief uh, per jaar 12,50 betalen. Dan kan je iedere dag uh, op internet. Dus dat zou voor die mensen dan nog een uh, oplossing kunnen zijn. Maar in andere steden kunnen ze niet van de bibliotheek gebruik maken... want ze mogen dat geld niet uitgeven. En je betaalt in Schiedam 1 euro... 1 eurocent per minuut. In Vlaardingen 2 eurocent per minuut. En in Maasluis 3 eurocent per minuut. Dus daar zit ontzettend veel verschil in. En die mensen mogen dat geld niet uitgeven. Dat is ook wat. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat als je in een schuldhulpverlening zit... dat je dan geen computer mag hebben. Nee, je mag wel geen computer hebben... maar je mag geen internet hebben. Ja, het abonnement is te duur. Ja, precies. Ja, precies. Eigenlijk echt. Ja, ja, want het is. We hebben het ja, hier ook over. Het, is, het, het wordt door velen toch als een, een basisbehoefte beschouwd. Ja, ja. ja, maar het ja. wordt nog niet. Het, is, het wordt wel geëist dat je dingen via de computer ja. moet doen. Ja. Maar het wordt niet als basisbehoefte gezien. Ja, en daardoor word je eigenlijk nog meer op kosten gejaagd. Terwijl dat nou juist het probleem is dat je geen geld hebt. Maar is, ja, en mag, en mag ik even hele hele Daar domme vraag stellen hoor, want jij weet dit Annemiek. Ja. Maar schuldhulpverlening, dat komt toch ook vanuit de gemeente? Ja, maar dat is wat anders dan schuldhulpstanering. Schuldhulpverlening, dan helpen je, je schulden af te betalen. Maar hulp, schuld, sanering, yeah. uh, dat doe je binnen uh, iets van drie jaar. En dan krijg je echt ontzettend het minimum. Dan krijg je echt maar 30 euro of 40 euro per week. En daar moet je alles van doen. Dus dan moet je ook van uh, mee met de bus en dan moet je alles van doen. Maar dat weet de gemeente? Jawel. Dat je daarin zit. En toch ja. zeggen ze van, nou ja, in zo'n geval moet je betalen... voor een verklaring van goed gedrag. Ja, en voor tien mensen moet ik betalen. Maar omdat ze geen DigiD hebben. Maar ik weet niet of het 40 euro, maar het is ongeveer zo'n bedrag. Ja. Dus dan moet ik als... Wij hebben geen subsidie, niks. Want dat is ook allemaal een al wegbezuinig natuurlijk. En wij hebben allemaal uh, van dit soort mensen die wij uh, allemaal... Uh, vrijwilligerswerk uh, proberen te laten doen... Want, uh, waar ze ergens anders niet terecht kunnen of moeilijk. En dan uh, willen we graag dat zij ook een bewijs van goed gedrag hebben. Ja. En dan word je daarvoor gestraft. Ik vind het echt een idioot systeem... Ja. Ik denk wel dat het mogelijk moet zijn dat als jij gaat... heb je dat geprobeerd, overleggen met de gemeente... of je een soort uitzondering kunt krijgen voor dat soort mensen? Ja, maar uh, uh, goed gedacht, dat, dat is... Uh, volgens mij wordt dat niet... Ja, ik weet niet of dat van de gemeente uitgaat. Verklaring, of dat het een landelijke uh, regeling is. Goh. En wat betreft die zorgverzekeraar, dat is inderdaad zo. En, uh, dus daar weet ik ook van uh, mensen die dus uh, al... Uh, uh, meer dan een jaar uh, rechtszaken hebben over... Uh, omdat ze gewoon niet weten wat er toegestuurd wordt via de e-mail... omdat ze helemaal geen e-mail hebben. Nee, nee. Dus het wordt ergens naartoe gestuurd, maar die mensen worden daar... en als je een aangetekende brief naar de zorgverzekeraar stuurt... dan krijg je ook geen antwoord meer. Oké, okay, maar ik heb zit even met open mond. Maar Annemiek, kun jij? Je... Ja, ik kan wel een boek schrijven. Hoor. Ja, ik hoor het. Ik maar kan... het, als je als je echt met die mensen allemaal te maken hebt, kan je wel een boek schrijven. Maar kun je kun jij niet gewoon voor die al die mensen een digid aanvragen? Ja, en wat moeten ze er verder mee doen? Ja, het maakt toch niet uit. Dan hebben ze het. En dan kun je die verklaring opvragen gratis. Nee, dat, nee ik vind dat niet... Uh, kijk, want dan ga je zeggen dat die mensen dus geen probleem hebben... en dat ze ook geen internet hoeven te hebben. Ja, ja. Dus om het systeem zeg maar duidelijk te maken dat het een idioot systeem is... ga je het niet oplossen? Nou, uh, kijk, dus zoals, zoals u en, en die ombudsman zeggen, van ja. dat wist ik niet... Het moet gewoon bekend zijn dat, dat het toch wel ja. rare situaties zijn. Ja. ja en dat is... vind ik ook als je een aangetekend brief naar je zorgverzekeraar stuurt... en je krijgt er geen antwoord omdat het een brief is. Ja, ik vind dat toch wel een beetje raar. Ja, ja nou, die zet, ik, zet ik er ook even bij, hoor. Want het... Uh... Ik denk wel weer dat jullie weer uh, zes werkdagen bezig zijn... met de ombudsman <laughs> straks. want, want uh, ja, dat, Ik ben er wel benieuwd naar of dat ook klopt. Dat, je, dat ze geen antwoord hoeven te geven op aangetekende brieven. Ik ja. weet niet of ze het hoeven te doen, maar dat ze nou, het niet doen. Ze doen ik het wel. in dat ieder geval niet. Moeten, moeten ze dat zo hier? ja? ja, ja maar ze doen het niet. Dus wat kun je dan nog nou, doen? Het, het, is, uh, het is ook zo dat uh, uh, als er betaald moet worden... dan krijg je dat ook uh, gewoon nog steeds uh, op papier, hoor. In de brievenbus... En uh, de, de, de, meestal is het als er gewoon informatie gegeven moet worden... zonder dat, dat er iets betaald moet worden... Ja. dat gaat steeds meer uh, digitaal, dus op ja. de mail inderdaad. Maar uh, rekeningen, die krijg je gewoon in de brievenbus. Dus dat, doet, dat doen zorgverzekeraars, uh, die zullen dat ook wel doen. Maar als ik mijn zorgverzekeraar een brief stuur... dat ik geen internet heb en een aangetekende brief... dat ik geen internet heb en dat ik mijn informatie wil... Zijn ze dan verplicht om via brief te reageren? Ja, dat is, dat is, uh, uh, dat is gewoon hulpvaardigheid natuurlijk. En, maar dat is wel iets... Ja, ik wil daar zelf inderdaad wel het naadje van de kousen van ja, even weten. induiken. Oh ja, ja, want het, het, ja, het is inderdaad een verplichte verzekering. Ook al heb je de, de keuze uit, uh, ook uit de service die de ja. verschillende verzekeraars bieden. Dus ze kunnen hier ook zal ik maar zeggen, op concurreren. Maar uh, uh, ja, het moeten mensen niet uh, uh, moeilijk worden gemaakt... Uh, als om aan je informatie te komen. Hebben. Want dit overlapt dus wat, bij Piet, uh, wat Piet net vertelde. Nou, misschien is er iemand die geen internet heeft... maar wel gewoon de informatie krijgt bij de zorgverzekeraar... als diegene even wil bellen, 0800-1121. Want dan weten we wat diegene gedaan heeft uh, daarvoor... en uh, bij welke zorgverzekeraar je dan eigenlijk uh, het beste terecht zou kunnen. Dank je wel, Annemiek, voor de ja, informatie. Die die gaf, en het gaat niet over het eigen risico, maar het gaat dan over de andere informatie... Yeah. Over ziekenhuizen en zo. Ja. Want risico dat krijgen ze dan wel, maar niet de andere informatie. Ja, precies. Dus de rekening die krijgen ze op papier, ja. ja. Hé, hey Annemiek, dankjewel. Nou, ik, ben ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Nou, als iemand erop wil reageren, kan dat ook. Via 0800 1121. Succes, hè? Met je goede werk. <laughs> Dankjewel. je wel. Doeg. Hoi. Ik kreeg ook een mail van uh, Piet Boekhout. Hij is uh, directeur van de stichting Digi Sterker. En die zijn dus ook betrokken bij het internet in de bibliotheken. En ik zeg, ik zou het fijn vinden als ik even mag bellen midden in de nacht. En dat mocht. Piet Boekhout, goedenacht. Goedenacht. Dag uh, Astrid. Wat fijn dat u even wakker bent. Um... Ja, ik heb de wekker er wel voor gezet om hier ja. te zijn. <laughs> nou ja, daar zijn we blij mee. Want ik kreeg van u een mailtje ja. over, uh, over inderdaad uh, dat regelmatig ter sprake kwam dat de openbare bibliotheken kunnen helpen bij uh, mensen die thuis geen internet hebben of, uh, uh, of het niet willen gebruiken. En dat er dan veel ja. mensen reageerden dat ze dat gewoon ja onveilig lijkt, dat ze dan privégegevens aan mensen van de bibliotheek moeten, moeten geven... dat er mensen mee kunnen kijken. En u zei van, ja, nou ho ho, ja. dat ligt wel iets genuanceerder. Wat is ja, het misverstand het erin? Ja, nou ja, laat ik beginnen met dat ik natuurlijk heel veel begrip heb... voor mensen die uh, onzeker zijn en die misschien zelfs bang zijn om internet... Te gebruiken, hè, die een soort digitaal angst hebben. Mm -hmm. uh, maar in de uitzending, de vorige uitzending, werd ook gezegd dat uh, mensen door de Belastingdienst bijvoorbeeld worden doorverwezen naar de bibliotheek en dat dat uh, niet veilig is. En ik denk dat dat niet helemaal waar is. Ik denk dat, uh, dat er een uh, samenwerking is tussen bibliotheek en Belastingdienst. En dat mensen daar geholpen kunnen worden... door bijvoorbeeld vakbonden of door oudere bonden. En dat dat op veilige eh, internet, eh, op wifi-netwerken eh, werkt. Hè? Dus dat dat op een veilige manier is. Ja. En dat mensen ook in de bibliotheek bijvoorbeeld cursussen kunnen volgen. Eh, dat gebeurt ook op een veilige manier. En daar wordt mensen juist ook eh, geleerd hoe ze zelf veilig hiermee om kunnen gaan. Dus als ze dat thuis willen gebruiken of in de bibliotheek... hoe je dat op een veilige manier kunt doen. He, dus, ja, aanleiding voor mij om, uh, om met je contact op te nemen ja. was eigenlijk ook van, er zijn ook heel veel mensen die er uh, baat bij kunnen hebben om uh, gebruik te maken van internet. En dat zien wij ook in, in cursussen die in de bibliotheken worden gegeven. Ja, wat... En omdat bibliotheken mooi in de buurt zijn, ja. En kunnen mensen daar dus ook gemakkelijk naartoe? Mag ik daar wat over vragen? Want ja, zeker. Wij, wij krijgen in het spreekuur van Max Ombudsman. hebben we hier ook, uh, uh, geven we hier ook informatie over. En wat we vaak uh, terug horen van mensen is... dat ze zeggen van ja... Uh, ze zeggen dat het veilig is... maar ik voel me daar niet veilig bij. Want uh, kijkt er dan niemand... Er, er kan toch iemand achter mij langslopen... over mijn schouder heen kijken. Dus hoe... Zitten jullie dan in, uh, in aparte hokjes of uh, hoe, uh, hoe ziet dat er heel praktisch uit? Is er privacy als je in de bibliotheek... Ja, dat is er zeker. Ja hoor. Ja? Uh, hè, dus het is echt niet zo dat, dat, uh, dat mensen meekijken. Zeg maar, hè. Uh, ook in de cursussen bijvoorbeeld, hè, waar dus gewerkt wordt met, met docenten. Daar vragen de docenten altijd voordat ze uh, iemand gaan helpen... van vindt u het goed dat ik meekijk. De cursussen zijn zo opgezet... Dat, uh, ja, dat er ook niet heel erg vertrouwelijke gegevens uh, uh, voorbij komen. Hè. Dus dat is, uh, dat is al het eerste. En uh, ja, verder leren we mensen ook vooral om er zelf veilig mee om te gaan. Want dat is misschien wel de belangrijkste uh, factor als het gaat om uh, onveiligheid. Hè, het is, uh, als je het bijvoorbeeld hebt over DigiD, ja, dan moet je dat toch zien als een soort uh, pinpas, uh, zeg maar... Uh, ja. En uh, daar uh, moet je je pincode ook niet zomaar van uh, weggeven. Hè? Dus je moet er, net als de pinpas of je huissleutel... moet je er wel heel voorzichtig uh, mee omgaan. En dat proberen we in de, me in de cursus proberen we dat, uh, mensen ook uh, uit te leggen. Nogmaals, dat doen wij niet zelf... maar dat doen al die uh, bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers overal in het land. En ja, we vinden het fantastisch dat er... Uh, dat er ook nog heel veel mensen zijn die dat willen leren, ook hele oude mensen. Hè? De oudste cursist die we hebben meegemaakt, die was 93. En ja, ik zeg er dan altijd grappig bij van eh, volgens mij was er ook nog van plan dat 30 jaar te gaan gebruiken. Hè? Dus uh, het is ook echt uh, mogelijk uh, uh, dat mensen uh, dit nog kunnen leren. En ja dat ze daar ook heel veel plezier van hebben. Het is een uitkomst ja, voor het mensen uitzien. die het, die het ja. graag willen... maar inderdaad daartegen aanlopen dat ze het niet kunnen. En het, uh, ja. maar, maar even heel praktisch. Hè? Stel, ik kom bij de bibliotheek en ik heb nog nooit geïnternet. En, ja. um, en, want, want ik... Ik zou, al, uh, ik zou het al griezelig vinden om daar naartoe te gaan. Want dan um, ja, is er dan iemand die mij gaat helpen. En op het moment. Ja, zeker. Ja. En dan zit ja. er iemand en die zegt: Hallo, ik ben Johan, ik, ik kom je helpen. Maar dan moet je op een gegeven moment. die weet dan op een gegeven moment je wachtwoorden. worden. Die kan heel makkelijk. Nee, Als je nee, niet weet is, hoe het nee. werkt, dan kan je heel makkelijk ja. de instinken dat je informatie geeft. die je anders nooit aan iemand zou willen geven. Ja, nee, dat klopt natuurlijk. Hè? Maar dat, kijk, de, wat, de, wat de bibliotheek opzet hiervoor... dat is dat het juist niet uh, gebeurt. Hè? Dat er geen wachtwoorden worden uitgewisseld en dat soort dingen. Uh, mensen worden... Hè, het gaat ook om heel veel mensen... die misschien nog nooit gebruik hebben gemaakt van een computer. En uh, ja, die moeten misschien eerst leren... hoe ze met een toetsenbord en met een muis kunnen ja, werken. Hè? Dus dan precies. gaat het toch helemaal niet over hele vertrouwelijke dingen. En zo geleidelijk aan leer je ook andere dingen uh, mailen uh, uh, en uh, allerlei dingen opzoeken op internet. Ook dingen die met je hobby misschien te maken hebben of iets dergelijks. Hè. Dus ja, op die manier uh, gaan mensen daar heel geleidelijk door te oefenen... gaan ze daarmee aan, te, aan de slag. Maar het en, is ook... Uh, het is, het, want hoe controleer je... Kijk, als ik kwaad zou willen... En ik denk van, nou ja, ik wil heel veel bankrekeningen van uh, mensen... die een beetje digitaal doof zijn nog, wil ik leeghalen. Ja, Dan ga ik ja, natuurlijk ja. bij jullie werken. Hebben jullie nou, een nee, verklaring ja, van goed gedrag? Dat adviseren we wel altijd om ja. dat uh, ja. te doen, inderdaad. Hè? Dat je inderdaad iemand die een uh, uh, uh, niet zo zuiver uh, verleden heeft... Hè? dat je die niet uh, mensen laat helpen. Hè? Dus dat is zeker zo. Dat is ook uh, beleid van bibliotheken om dat uh, te doen als het om vrijwilligers gaat ja. of hun eigen medewerkers. Ja. Dus dat is al één. Hè. Dat, dat, daarmee kun je het niet volledig uitsluiten. Hè. 100% veiligheid, dat bestaat gewoon niet. Maar uh, dat is in ieder geval wel, wel de eerste stap. Bovendien, als mensen onze cursus gaan geven, dan uh, krijgen ze daarvoor eerst een training. En echt het belangrijkste onderwerp in die training is hoe ga je om met veiligheid. Hoe ga je om met privacy van mensen? Dat vinden we echt het allerbelangrijkste. En we vinden het belangrijk dat mensen het zelf doen. Dus een docent zal nooit voor iemand uh, uh, inloggen uh, met DigiD. Uh, dat zal, zal die niet doen. Omdat dat uh, punt één niet mag. Hè? Uh, DigiD is privé. Maar punt twee, het is er natuurlijk ook echt voor bedoeld... dat mensen dat zelf uh, leren. Ja. En het is absoluut niet de bedoeling dat docenten... Uh, privacygevoelige gegevens van iemand te zien krijgen. Of medecursisten, wat ook nog zou kunnen. Ja. Dus dat willen we juist heel erg benadrukken. Dat, uh, uh, dat mensen voorzichtig omgaan met hun digid En in de bibliotheek zijn er goede voorzieningen. En de Belastingdienst werkt ook samen met de bibliotheek ja. op dit punt. Er zijn goede voorzieningen uh, om mensen daar op een veilige manier mee te laten omgaan. Had jij een vraag, Rogier? Nou, ik wil daar nog wel uh, even op, uh, op inhaken. Uh, ik kreeg trouwens informatie van de Belastingdienst dat vorig jaar in 88 bibliotheken in Nederland uh, spreekuur werden gegeven. In. Uh, dit jaar willen ze dat naar 150 brengen. Maar er zijn ook in een heleboel plaatsen... Uh, ja, uh, particuliere initiatieven van oudere organisaties... Ja. die ook bij de mensen ja. thuis uh, langskomen. Nu in deze tijd van belastingaangifte uh, is dat ja. natuurlijk extra druk. Wat ik zelf uh, uh, altijd vraag tegenwoordig aan mensen... als ik het hierover heb... Uh, als veel mensen laten hun belastingaangifte doen... Uh, en dan vraag ik, en hoe uh, geeft u dan een machtiging of uw DigiD? Als we het via een belastingadviseur doen, hoor ik 9 op de 10 keer terug: ja, hij heeft mijn DigiD. Ja. Uh, en dat ja. is, ik kan niet genoeg benadrukken, wat u ook doet, hè? Uh, geef niet ja. je DigiD. Ja. Je, kan, je kan een machtiging uh, afgeven om uh, je belastingzaken te doen, Daar... Uh, kan je ook een nummer voorbellen van de Belastingdienst. Uh, dat is 088-123-6555. Het enige wat je dan bij de hand moet hebben... is je BSN en je geboortedatum. Nou, dat weet je uit je hoofd. Uh, en dan kan je ook zo machtig... Weet jij je burgers' nummer uit je hoofd? Die weet ik ook uit mijn hoofd, maar oh. mijn geboortedatum. Oh, je geboortedatum weet je uit je hoofd. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, maar ik heb nu, ik heb nu twee vragen. Of um, eigenlijk één vraag over allebei. Stel je, je zoekt die particuliere initiatieven. Of uh, meneer Boekhoud, je wil graag weten of er bij jou in de bibliotheek mogelijkheden zijn. Hoe zoek je dat dan? Want je hebt, uh, je hebt geen internet. Nee, maar je kunt wel een uh, hulplijn bellen. Nou, je kunt met de Belastingdienst bellen. De Belastingdienst is op de hoogte van. Uh, waar uh, uh, de hulp is, zeg maar, in de bibliotheek. Okay. Dus je zou de belastingtelefoon kunnen bellen. Die wijst mensen dan uh, door naar de bibliotheek in de buurt. Je kunt gewoon naar de bibliotheek gaan, hè, want bijna alle bibliotheekorganisaties in Nederland uh, hebben aanbod op dit gebied. Hè. Het wordt in ieder geval steeds meer. En er is ook, wat heet, een digitaal hulplijn. En uh, daar kunnen mensen naar een hulplijn bellen. En uh, het telefoonnummer daarvan is 0800 0543. Hè, dus dat is ook een mogelijkheid om erachter te komen wat er in de buurt uh, aan aanbod is. Hè, hoe mensen geholpen kunnen worden, hoe ze het zelf kunnen leren. Of hoe ze geholpen worden bij bijvoorbeeld het invullen van de belastingaangifte of het regelen van een toeslag. Bij de ja, er wordt ook veel over geadverteerd, zie ik, in huis- en huisbladen. Uh, als er sprekers ja. zijn in bibliotheken. Ah, dus dat is ja. ook handig om even je huis- en huisblad te checken. Oké, okay. ja. nou dan zijn we voor de mensen die het wel graag willen... maar het of nog niet aandurven of het uh, nog denken niet te kunnen... hebben we dan mooie oplossingen op een rijtje gezet. En uh, daarvoor dank ik u hartelijk, meneer Boekhout. Graag gedaan. Dank u wel. Goeie nacht. Ja, goede nacht nog. Lekker slapen. Goedenacht. En uh, bedankt voor ja. alle informatie. Ja, dank u wel. Goed. Tot Dag. Goed. Dag. Um, dan is dit ook een Want er komen nu allemaal telefoonnummers voorbij. Dus ik kan me voorstellen dat je nu thuis zit... en denkt van, oh, dat gaat me allemaal veel te snel. Ik zeg het nog maar even. Het is mogelijk om een samenvatting... van deze uitzending te bestellen. Wat je dan doet... is uh, eventjes een, uh, een briefje sturen... naar Omroep Max ter attentie van de nachtzuster. Dat is postbus 518. Dus postbus 518. En dan 1200... AM in Hilversum. En als je dan een envelop erin doet. met een postzegel. geen kerstzegel, maar een gewone postzegel erop. dan ontvang je een, een soort uittreksel. van de afgelopen twee uitzendingen. over dit onderwerp. en daar staan dan al die telefoonnummers in. Dus dat is dan misschien wel. Het, is, het klinkt een beetje omslachtig. maar ja, ik kan niet mailen. <lacht> dus, uh, dus dat is misschien nog een oplossing voor jou thuis. Dat is dus omroep, Max. Nachtzuster. Postbus 518 1200 AM. Um, en je kunt, uh, als je lid bent van Omroep Max... tijdens werkdagen van 10 tot 12 bellen met de Stichting Ombudsman. 035 677 5511. Kijk, en we praten zo dadelijk nog even verder... in dit uh, uur voor de mensen van de Club der Internetlozen. Bel met je vragen naar 0800-1121. Gaan we ondertussen even luisteren naar Joe Cocker... die uh, het ook adviseert om de dingen te doen... met een beetje hulp van je vrienden.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 Jo Kokker kreeg een beetje hulp van zijn vrienden. With a little help from my friends. En ik heb ook een beetje hulp vannacht van Rogier de Haan. Van de Max Ombudsman. En um, we hebben het tot, uh, tot vier uur nog... over hoe het is om geen internet te willen of te kunnen gebruiken. Nou, we hebben inmiddels... wij zaten hier nog even te discussiëren. Er zijn toch een hoop oplossingen voor bijvoorbeeld... ik zei net Rogier, mensen die niet kunnen dubbelklikken. Die dat gewoon ingewikkeld vinden. Twee keer ja. klikken op zo'n muis... Ja. Maar zelfs daar zijn allemaal al dingen voor bedacht. Hè? Nou ja, daar, dat is een kwestie van je computerinstellingen uh, ietsje veranderen. Ja. Nou ja, dat, zijn, dat moet je allemaal weten. Daar, daar zijn nou juist hele praktische cursussen voor. Ja. Zodat je er wel mee aan de slag kan. Ook al ben je, heb je een beperking uh, nou, waardoor je gewoon zo'n aanpassing nodig hebt. Nou, We hebben dus uh, net dat uh, nummer gehoord, 0800 0543. Het is een hulplijn waar je uh, terecht kunt als je, als je het wel wil proberen. Maar ja, dan hebben we nog de mensen die het niet willen proberen... of de mensen die niet de financiën hebben... of de mogelijkheid om een computer aan te schaffen... of uh, uh, in een plek te bereiken waar je de computer kunt gebruiken. Nou, daar hebben we misschien nog wat tips en trucs voor. Uh, laten we eerst even gaan naar Desiree... Want die belde. Desiree, goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens. Um, ik ben blind. Ik heb mijn post uh, eigenlijk voor al mijn verzekeringen... en ook mijn zorgverzekering allemaal op zwart druk. Alles wat aangesloten is bij de Achmea-groep... levert het sowieso allemaal op zwart druk. Oh. Dus ik zit bij Zilveren Kruis ik heb Al hebben ze van mij e-mailadres. adres. Nooit een probleem met post krijgen. Gewoon in de brievenbus, de normale brieven. Dan kun je gewoon daar aangeven. of hoeft helemaal niet aangetekend dan je even zo'n helpdesk op zeg je luisterers... mijn e-mailadres werkt niet meer. Nou, mevrouw krijgt het allemaal weer per post. Ja, dus u zegt dat niet erbij. Echt... ja ik, ik ben blind, dus ik uh, moet het op een andere manier? Nee, hoef je verder niet aan te geven. Oh, oké. Okay. Dat geef ik hun ook helemaal niet aan. Ze kunnen het wel zien, omdat ik ook een blinde geleidehond van hun heb. Maar dan zou het dus helemaal in mijn vrouw moeten kijken. Maar op het moment dat je gewoon aangeeft... luisterers, ik ga dit niet per e-mail doen... dan is post gewoon een optie. Je betaalt die mensen, zij moeten een soort vorm van service bieden. Ze ja. willen ook dingen van jou. Het is ook... In belang dat ze jou kunnen bereiken. Weet ja. je wat klinkt jij uh, verstandig zegt Desiree. Wat, wat is ja, wat is zwart druk? tijdstip. Je ja, precies kwart gewoon voor vier. De, no de, de normale brief. Oh gewoon als brief. De, heet dat zwart druk. Ja, zo'n. Ja, zo ja, sorry, dat is een Je je Brian goed leggen. Je, je Brian uh, oh. ja, zwart. Nou, nou, daar leer ik ook is nog wat bij. Een domme sorry. vraag bij die dat kunt u dan niet lezen natuurlijk, toch? Nee, maar ik heb, wel, ik heb dan wel een computer. En ik heb ook los van de computer... dus dat hangt ook niet aan een computer vast... een scanprogramma en die kun je als beperkte gewoon... via de zorgverzekeraar vergoed krijgen... voor helemaal niks. En uh, dan kun je daarmee je post inlezen. Dat scant je post in en leest het voor. Okay. En welke zorgverzekeraar en dat is dat? Dat is, is gewoon dat? een dingetje met drie knoppen. Dus dat is heel makkelijk te bedienen. Ja, hoor. precies, want ik denk ook al... oeh, ingewikkeld. Nee, maar, nee, maar, nee hoor. maar welke verzekeraar zit jij dan kruis Achmea. Oké, okay. nou, dat is handig maar voor er mensen. Er zijn meer verzekeraars weten, die zitten bij Achmea. Meer verzekeraars vallen onder Achmea... en die doen dat gewoon per post. Oké, okay, want dan een ja. Oh, sorry, er nee. zit een beetje vertraging op de lijn. Ze klepst door je heen. Het oh, is ja. een beetje onbeleefd. Maar... Nee, dat is niet onbeleefd, want er zit een beetje vertraging op de lijn. Maar ik, uh, nou, ja. dit is even dat ik meteen aansla op een heel ja. praktisch advies voor mensen. Bel ja. even je verzekeraar. Bel de helpdesk. Zeg van, ik heb geen uh, internet. Ik heb geen mail. Kan het via zwartdruk of brief? Uh, nee. Kan dat dan? Uh... Over het algemeen, uh, ja, heel bot gezegd. Heb je ooit wel een keer zelf een e-mailadres aangegeven? Anders dan, zij zijn niet overgegaan op jou de post per mail sturen, oh. denk ik dan heel logisch, lijkt mij. Nou, dat lijkt, kun je me je bij... anders bereiken. lijkt me bij veel mensen niet zo. Maar uh, dit is in ieder Hoe geval... Hoe moet je dan mailen? Nee, maar ze mailen niet, maar ze weigeren gewoon bepaalde informatie te geven... Uh, tenzij je een mailadres opgeeft, horen wij nu van mensen... Mm. Oké, okay, heb ik geen last van bij Maar Zilveren dat Kruis. hoeft... Nee, precies. Dus uh, voor de mensen die daar echt tegenaan lopen bij hun zorgverzekeraar... die kunnen dus bij andere verzekeraars informeren... en in dit geval dus Zilveren Kruis Achmea of zij die ja. service wel bieden. Toch, Raffi? En dat is hetzelfde ja. met een digid. Ja. Uh, die kun je gewoon ergens op internet. Kan iemand die wel voor je aanvragen. Een oudere bond helpt daarmee. Humanitas helpt daarmee. Stichting Mee helpt daarmee. Helemaal geen probleem. En mensen met een schuldsanering of een schuldhulpverlening hebben die vaak ook wel. Omdat daar subsidies mee aangevraagd worden of gecontroleerd kunnen mm -hmm. worden. Uh, door iemand die die mensen begeleidt. Um, maar een DigiD kun je gewoon ergens op een computer aanvragen. En dan kun je ervoor kiezen op de website om dan per post thuis je DigiD opgestuurd te krijgen. En houd dan ook niet in dat de rest van je leven... alles ook via die DigiD moet. Want ik bedoel, ik, ik heb iemand die mijn belastingspullen invult... die heeft van mij een DigiD. Nee nee nee, nee, nee, nee. <laughs> die moet we je weer. machtigen, heb ik net van Rogier geleerd. Ja, ja. nou, ik, ja, goed. Die belastingmeneer, die heb ik inderdaad van de belastinglaast... een formulier gekregen. Mag die meneer uw zaken nog behartigen? Ja. Nou ja, als je dat dan wil, hoef je niks terug te sturen. En als je, dat ging ook trouwens weer per gewone brief. En als je dat niet wil, nou, dan kun je dus dat, dat formuliertje invullen... kruis je een nee aan, zet je een handtekening... gaat die terug naar de, naar de belasting. En de, nee, dat gaat gewoon per papier. Ja, maar als ik hij, hij uw DigiD heeft... dan kan de Belastingdienst niet zien of u het bent... die inlogt en de Belastingzaak doet... of nee, dat het iemand anders altijd... is. Dat klopt, maar ik krijg af en toe per normale post... eens in het jaar of eens in de twee jaar... of misschien zelfs al twee keer per jaar... van de, van de belasting een brief. Mag gewoon een normale brief in de brief. Dus mogen deze mensen dit voor u indienen? Dit staat bij ons genoteerd als degene die voor uw belasting... dit kantoor, fiscalische ja, kantoor, mag ook, dit doen. Ook de meneer van Dat de, de bibliotheek die net brief. belde... die zei, hè, die GD is een soort pincode. De bank kan ja. niet zien of ik aan het pinnen ben of iemand anders... die controleert ja. gewoon of de juiste pincode wordt ingevoerd. Zo zit het ook Klopt. met DigiD. Geef ja. niet je DigiD aan iemand anders. Nou, denk erover na, Deze reden zou eventueel kunnen machtigen... maar het loopt prima voor jou, dus je kunt het ook gewoon zo houden. En dankjewel voor alle praktische informatie, hè? Ja, maar je DigiD kun je dus gewoon thuis gestuurd krijgen op een brief. Ja. Ja. Dan heb je dus zelf een DigiD... Ja, precies. En als die mevrouw van die vrijwilligersorganisatie... Uh, dat ook gebruikt om voor mensen een VOG aan te vragen... geven ze daar toch ook een digidea? Ja, in dat geval wel. Nee, daar heb je een punt. Ja, en een VOG is trouwens... Uh, verklaring omtrent gedrag is geen 40 euro, hoor. Dan kun je gewoon bij de gemeente aan de balie aanvragen. Oh, Op papier. Oh, dan, hoop ik, dan, hoop, dan hoop ik dus heel erg dat, dat zij nog luistert, Annemiek. En dat ze dat... Ja, ik geloof dat ze drie maanden geldig zijn. Maar okay. dat, dat weet de ombudsman beter dan ik. Gaat hij nu opzoeken? Dankjewel, Desiree. Dag allemaal en bedankt voor de leuke uitzending. Ja, jij bedankt. Heel veel praktische dingen. Wat zei jij, Rogier? Ja, ik zei dag. Ja, oh, heel goed. Dag, Trudy, dag. Ja, hallo. dag. Dag, Trudy. Zeg hallo. het eens. Dus, ik, ik, ik, ik, met stijgende verbazing luister ik. Een heleboel ouderen, ja. zelf ook 87, die wordt uh, daar wordt van geëist zelfredzaamheid. Nou, als, het je, als je luistert en de telefoonnummers en de uh, computerdingen. Alles vliegt je om de ogen. Dit is een hulplijn, daar kun je hulp krijgen. Niet alle bibliotheken doen het, dan moet je daar of daar naartoe. Het is een woud van informatie die opgeroepen wordt omdat je verplicht wordt aan de computer te gaan. Ik wil graag van uw ombudsman weten bij welke wet het geregeld is... dat ja. ik vanaf een bepaalde leeftijd aan de computer moet... wat ik niet wil. Omdat er nog steeds telefoon en pen en papier is. Ja. En dat er geklaagd wordt dat de postdienst steeds minder brieven krijgt... en daardoor... Het, uh, de prijs van de bosregels zo hoog moet. Ja. Hoe gek kunnen we het hebben? Nou, het, het is. Uh, ja, nou, ik ben het met u eens. Uh, uh, ja, en uh, kunt u mij nou zeggen. bij welke wet het ja. verplicht is. om het uh, uh, aan zorgverzekeraars te zeggen. u kunt eisen dat uw klanten, want Het zijn toch ook nog klanten? Maar Trudy, de, de, de, want de vraag is wel, wel echt al duidelijk. En Rogier wil heel graag antwoord <lacht> geven. Ja. Ja, nou, ja, ik ben benieuwd. Ja. Maar, ja. Daar zit toch weer het verschil in tussen uh, bedrijven... zoals uh, zorgverzekeraars en, uh, en de overheid. De overheid waar je gewoon niet voor kan kiezen. En in de wet staat uh, dat de overheid uh, jou moet... Uh, met jou moet communiceren op de manier die bij jou past. Uh, en als dat op papier is, is dat op papier. Het bijzondere is dat daar één uitzondering voor is gemaakt. En dat is voor de Belastingdienst. Uh, dus in de wet staat, uh, het staat er niet zo letterlijk hoor... maar het komt erop neer uh, dat je recht hebt op papieren informatie. Behalve als je te maken hebt met de Belastingdienst. Maar uh, daar hebben ja, onder andere wij uh, actie op gevoerd om toch uh, de belastingzaken op papier te kunnen blijven houden. Ook zonder dat je je daarvoor moet verantwoorden. Uh, en de Belastingdienst doet dat weer. Uh, en het is alleen een kwestie van uh, ja, toch weer een telefoonnummer bellen. <laughs> ja, kan er, dat kan ik niet beter maken dan het is. Uh, nee, en dan word je op een maar... lijst gezet... Uh, uh, van mensen die alles op papier blijven ontvangen. Ja... Nou ja, dat vind ik mooi dat u dat telefoonnummer heeft. Dat hoef ik niet. Maar op zich is het toch krank dat we iets gaan verplichten... wat niet bij wet geregeld is. En dan moet ik weer een telefoonnummer bellen... om te vragen of ik daar vrijstelling van krijg of weet ik ja, het wat. Het is juist het wel is bij wet geregeld. Het voor woorden ja. dat mijn zorgverzekering kan... Mij kan niet misschien dit verplichten, maar druk op mij uitoefenen. Ja. Dat ik toch maar een computer wil. Waarbij ik daar geen zin in heb. Ik wil het gewoon niet. Ik ben 86, ik ben nog bij mijn verstand. Ik kan van alles zelf regelen. Want zelfredzaamheid mm -hmm. wordt aanbevolen. Nou, uh, laat me dat dan ook. En laat me dan ook de. Uh, zekerheid krijgen dat ik mijn informatie op papier krijg. Maar die krijgt, ik... die krijgt u ook, alleen het is, het is voor heel veel mensen... wel heel makkelijk en veel goedkoper om het via ja. internet te doen. Dus, dus is er inderdaad het onhandige voor de mensen die dat niet makkelijk vinden... dat ze dat even aan moeten geven. Maar u moet ook ja. aangeven dat u een zorgverzekering wil... dus dan kunt u ook aangeven dat u dat wel graag op papier wil doen... Dus het, maar ik snap u wel heel goed en daarom hebben wij deze uitzending ook vannacht, omdat het toch voor ja, de, de mensen, dus, en dat zijn er zeker een miljoen... een miljoen mensen die geen internet gebruiken... ja, die kunnen niet via mail of, via, of op een uh, forum op internet gaan klagen. Dus daarom hebben wij deze uitzending gemaakt, Rudy. Ja, ik vind het prachtig, maar uh, kan die uh, uh, om ook uh, enig uitzicht geven op wat dit gaat bewerkstelligen. Of die miljoen mensen aan de kant geschoven worden. Nee, ja, maar die worden niet aan de kant geschoven. Hoor. Alleen het, het kost die miljoen mensen inderdaad wat inspanning om het voor zichzelf te regelen. En dat is gewoon, ja, dat is dan voor de meeste mensen vooruitgang en uh, uh, gemak, wat ja. op een andere manier wordt geregeld. Ja, dat wordt dan voorgespiegeld als gemak, Maar ik heb geen zin meer om van dat gemak gebruik te maken. Nee, dat is en duidelijk. Wie... Trudy, we moeten nou. heel even door, want we hebben nog anderhalve minuut. Dus we proberen ja, nog even iemand plicht... te helpen. Ja, maar ik, ik wil wel antwoord. Wie verplicht mij om daar... Ja, maar daar heeft, daar heeft Rogier nu twee keer antwoord op gegeven. Dus ik ga nog heel even door... Um... Dus even kijken naar Nando, die zegt dat een verklaring om het gedrag echt wel 40 euro kost. En Misha heb ik nog aan de telefoon. Kun je heel snel je vraag stellen, Misha? Want misschien hebben we dan nog tijd voor een antwoord. Ja, door ervaring wijs geworden heb ik de vraag of je uh, via internet niet een fatsoenlijk dossier op kunt bouwen. Omdat je je internetantwoorden uh, uh, in een weersbestand kunt opslaan en die, die kun je bewerken en wordt niet als geldig bewijsmateriaal gezien. Hoe gaat de woord daarmee daar omgaan? Nou heb je zo je best gedaan om die vraag heel snel te stellen... dat ik er echt helemaal niks meer van begrijp. Jij ook niet, Rogier? Of echt wel? Niet, nee. nee je kunt je, wat kun je opslaan in een document? Uh, reacties van bijvoorbeeld de woningbouwvereniging. Die kun je opslaan in een wordsdocument. Oh, en dan ja. is het niet meer rechtsgeldig omdat je het hebt kunnen bewerken. Ja, oh, dat klopt. Ik wil papierpost uh, ontvangen. En daarom wil jij papier blijven ontvangen... Ja, dat is wel een goede reden om dat aan te geven, denk ik. Ja, ja dat is ook standaard advies in ons spreekuur: om uh, dat soort dingen op papier uh, te doen. Ja, als je uh, informatie nodig hebt als bewijs, gewoon op papier vragen. Okay. Vaak, vaak een internet lukt dat wel. Dat wil ik niet. En internet wil ik niet, omdat ik internet zeer onbetrouwbaar vind. Iedereen kan over. Je wordt overal gehackt en. Ja, Sorry, ik zet je uit, Misha, omdat uh, nu het einde van het programma is. Ik kom er zo dadelijk nog heel even op terug. Nachtzuster, een programma van Max.